er was er ook een die matrozen pak bij. En die leek precies op een jeugdkiek van mij. Weet je nog wel, Antje. Oh, Wij kiekten al zijn leuke dingen, weet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 Onder andere Max van Praag, Selma en Helma. Toby Ricks, maar eerst de eerste volgende artiest. Was de eerste Nederlander met een gouden plaat op 78 toeren. Met Zeemans Hart, dat was in 1952. Andere bekende hits van hem waren... Zonnig Madeira, 1938, Oude Taille, 43. Op de Woelige Baren uit 1948, Kleine Greetje uit de Polder, 1950.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 Maar eenmaal op zo'n avond, geloof me, het is waar. Toen horsten ze heel eensgezind het huis haast in elkaar. Ze danste boemse desi als samba per abuis. Ze zongen en begannen nog altijd naar huis. Toen kwam een Polonaise, dat werd een hele tour. Ze zongen net en gingen door de vloer Ze in geen jaren daar boven was geweest. Ze zongen net en gingen door de vloer.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 Les gaat nemen, die leert de eerste keer dat hij vooral moet wezen, heer in verkeer. Na twintig lessen, oh maar, vergeet hij dat alweer, want heusje wordt niet zomaar heer in verkeer. Hendels knoppen, rijen, stoppen, zegt de instructeur je.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 Ik geef je geen garantie, hier in het verkeer. Geen spatje, groom of nikkel, wat gaat dat ding keer? Je voelt in dat vehikel, hier in het verkeer. Alles weigert als die stijger over eieren. Als de kruk als maar niet stuk was, hou die weten rijden. je. Je remmen zijn versleten en je toeter werkt niet meer.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 Van Max van Praag met Grootvaders Klok. En daarvoor Toby Rix met Heer in het Verkeer. En we gaan door met Selma. Artiestenaam van Gertrude Jansen. Ook als zangeres, kortweg zus genoemd. Om beter aan te sluiten, kozen ze als artiestenaam Selma. En het duo Helma en Selma trok vooral in Zuid-Nederland rond. Oorspronkelijk was het zangduo uit Limburg. En dat bestond dan uit uh, Helma Lambrechts en uh, Gertrude zus Jansen. En de grootste hit was in 1965 Bergen van Tirol.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 Thank you.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 And see the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 Pa en nieuwe ma die waren in hun sas Omdat hun eerste kinderschat zo wel geschapen was Twintig kleine vingers, oh wat zijn ze klein En twintig kindjes dat moet een tweeling zijn In dipnus, dip daarom lijkt ze precies op ma En die andere schat, die andere schat, die lijkt precies op pa, pa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 En dat doen we met alleen maar mooie oud-Holland-stralige muziek. En de volgende formatie is een Amersfoort-duo. We staan uit de broers Luc en Goddard van Collium. Er ze hadden eigenlijk twee hele grote hits waar ze heel bekend mee waren. Willem wordt wakker en deze. U hoort ze nu de Barreflies met Dixieland. Zaterdag smitter zijn we allemaal blij. Want er is weer een week van Blok of op B. Twee op precies komen mijn vrienden bij mee. En dan gaan we flink repeteren. Twee ben bena.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 Ik heb maling aangaan, hey, hey, hey, hey. ik verlang slechts naar jou, Toezeg zeg nou ja mijn schat, dan worden we mannen vrouw.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 ik heb maling aan geest. ik verlang slechts naar jou, doe zeg nou ja.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 Ik heb maling aan geluid. Ik verlang slechts naar jou. Doe zeg nou jammer. Maar...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 in de echo mee s'avonds als het kan vuur brand wanneer de paarden razend in de prairie staan dan hoor je bij het laaiend vuur minnacht cowboy aww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 als het kan vuur brand S'avonds als het kan vuur brand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 Kom dan eens langs en zie. Wij hebben nu een leuke familie. Zeven kleuters van een jaar of drie. Ik was helemaal door dolen. Gewoon door Ja, dat was het Larry Trio met helemaal door dolen. En daarvoor hoorde u de chico's met s'avonds als het kampvuur brandt.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 dat ik je tienmaal leuker vind. Bij sport en spel, je krullen in de wind. Als Als een jongen met een meisje wanden gaat Vraagt hij, zie de gij me Voor een maakt een meisje zich dan kussen laat Vraagt zij, zie de gij me heren En dat nieuwe, nieuwe vraagje Stemt het paardje o oh, zo blij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 Iedereen mag eren met muziek.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 Duizend gele, duizend rode, wensen jou het allermooiste wat mijn...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 We're oh. Liefeling, lieveling, ik zeg vaarwel. Liefeling, lieveling, vergeet me snel. Niet flink, niet flink. Ik zeg.